8 uur. Jan van de Putten met het NOS-journaal. De Belgische luchthaven Zaventem bij Brussel kampt met een grote stroomstoring. Op sociale media melden mensen dat ze de luchthaven niet in kunnen. Op foto's en filmpjes zijn honderden reizigers te zien die buiten staan. Er zijn ook meldingen van mensen die hun vliegtuig niet uit kunnen. Wat de gevolgen zijn voor het vliegverkeer rond Brussel is onduidelijk. In de VS loopt nu toch een onderzoek naar president Trump. Speciaal aanklager Muller onderzoekt of Trump de rechtsgang heeft belemmerd, meldt de Washington Post. Muller is aangesteld om te onderzoeken of de Russen de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben beïnvloed. Ondanks zei oud-FBI-directeur Comey dat hij door Trump werd ontslagen om dat onderzoek tegen te werken.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 Betogers tegen Erdogan werden door beveiligers geschopt en geslagen. De vechtpartij veroorzaakte een diplomatieke rel tussen de VS en Turkije. Voor het eerst is er een Nederlandse rechter benoemd bij het internationaal zeerecht tribunaal in Hamburg. Het is Lisbeth Lijnzaad, hoogleraar internationaal recht in Maastricht en juridisch adviseur van minister Koenders van Buitenlandse Zaken. In 2013 procedeerde Nederland voor het Zeerecht-tribunaal... toen Rusland het Greenpeace-schip Arctic Sunrise in beslag had genomen. Het weer nog eerst vrij helder, later van het westen uit... meer bewolking en kans op enkele onweersbuien. Voor het zomers warm 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 We hebben twee mensen, maar we weten ja. niet precies wie ja, er komen, maar het. we zien het zo meteen. Daarna komt uh, Gertone praten over uh, de Zand het Zandsculptuurfestival. Dat Hij is, begin, is uh, uh, maandag. Maandag begint, he? begint het, het. Ja. Ja. Daar is uh, Gertone is uh, en uh, de, het thema dit jaar is Hollandse meesters. Ja, en daar zitten nee. ook in de jury zitten uh, directeuren van twee bekende uh, musea. Zo. Ja, metage, geloof ik om onderhand. Dus, dat is wel dus is dat gezegd gezegd. Gezegd. Ja, goed. Dan hebben we even een kleine pauze met het journaal en dan komen we terug met source uh, uh, Polman. Hij is van AG Architecten en wij gaan praten over het uh, Raadhuisplein, wat ja, daar gaat gebeuren. dat gaat weer helemaal mooi worden. Ja. Uh, daarna komt, uh, dat is ook heel actueel, de, de windmolens, een update van de windmolens.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 Een stelletje, lekker uh, op het strand gaat zitten en lekker delen met het met eten. Het z'n allen eten. Ja. ja, het is delen hè. Ook het, is, het, is het is echt goed, uh... Met je handen eten, met z'n allen. Ja, ja? Het is ja, niet echt een gangen menu, dat je dan gewoon lekker gaat zitten. En het is echt gewoon, het komt wanneer het klaar is. Ja. En, uh, Heel lekker leuk. champagne erbij. En wat, wat zijn de specialties? Wat, wat is er uh, zeg maar ja. anders wat dan de je? andere? Wat ja, nee, ik ik wil wat horen? We hebben een gedeelte warme gerechten en een gedeelte koude gerechten. De frietenmerk is dus, ja koud. Koud, ja. En de kreeft, we hebben hele kreeften, halve kreeften. En die zijn ook koud bereid. En ja, dat zijn oesters. Wel, ja, oesters, uh, Oesters, he, ook oesters ook ja. Ja. ja. Zeker. Dat is mijn favoriet, hoor. Ja. En en wat voor bereiding heb je voor de oesters uh, bedacht? Uh, de oesterbereiding, ja, dat is eigenlijk gewoon een natuurlijke vorm. Dus met geen een, geen. Uh, geen poespaste of gewoon, gewoon puur Zeelse oesters, het Normandië. Ja, en, en Andrew, uh, tijdens de opening zag ik dat dus een, een, een vrouw bezig was om oesters te openen. Ja, ja. Gaan jullie dat altijd doen? Want dat was wel heel bijzonder. Ja, dat, een groot mes, een uh, ja, ijzeren schort de... De om, ja. En dan ja, dat, dat was eigenlijk ze... echt voor de, voor de opening. opening? Ja. Ja. Ja. En dat... Uh,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 en je doet het samen met Jeroen, hè? Ja. Jeroen nog graaf. En wat gaat Jeroen doen allemaal? Nou, in die staat voor het hoogste in het in de keuken zeg maar. Die maakt alles klaar. En ik zal dan de service verlenen. Ja. En ja, probeer alles zo goed mogelijk te doen. We hebben bijvoorbeeld ook op de kaart staan de wine flights. Dat zijn dan verschillende puntjes die je kunt bestellen. We zijn dan in het samenwerking met huis dat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 En ja, het is wel uh, leuk als mensen het ook uitproberen, want sommige mensen schrikt het een beetje af omdat het allemaal koude bereidingen zijn. Ja. Ja. En ja, dat is, uh, voor Zandvoort is het wel even nieuw. Het ja. is nieuw, ja. Ja, ja, maar ja, ja, klopt. Klopt. ja. Maar wel heel erg leuk. En ja, heel gezellig, is, uh, gezellig ook. Zand aan het stand. Ja, dat, ja dus dat, die dat, indruk, ja. Het is wel een, ja, een mooie, mooie vergelijking. Ja, klopt. Uh, is een beetje een upgrade en dat, vindt, ja. uh, dat is wel Ja, maar, maar dat is toch leuk? Als je het is dus ook vanaf middags 4 uur? Nou, we zijn vier in de week open. Dat is donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Oké. Okay. En begin om vier uur. Ja. En, ja. Mooi. Nou, ja, dat is natuurlijk ook een hele mooie tijd, hè. Het is borreltijd, om het ja. maar even zo te zeggen. Ja. Ja. Dan is er ergens een vijf in de... En dan <laughs> ja. Ook al, ook al is er dus dan mag het. Uur, dan mag het inderdaad. Nee, ik kan ook gewoon een riesling... Uh, nee, het hoeft niet gelijk een champagne te Dankjewel. zijn. Dankjewel. <laughs> <laughs> maar uh, al, het, wordt, al het eten wordt bereid in de keuken van het restaurant? Nee, nee, nee. Niet?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 ja, en die komt uit de, de, de warme dingen komen uit de keuken. Ja, de genade ja. koketjes, uh, loempiaatjes hebben we. We hebben vlamkoegen, dan de zalmversie, want we willen het wel een beetje de vis. Uh, en daar zijn we nog een beetje spelende wijze mee aan het uh, ja. bekijken. van. Uh, wat ja. Was je hier al mee bezig vanaf het begin van het seizoen? Of ja, ja, had je, ja. is, is dit iets ja, wat gegroeid is? Ja, we hebben echt uh, ja, naartoe gewerkt en uh, 1 juni was de opening en dat, uh, ja, dat hebben we toch weer uh, geflikt. Hey, en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 Nou dat wordt af en toe moeilijk in het hoogseizoen wordt het natuurlijk moeilijk we moeten echt met z'n tweeën staan maar hoeveel mensen ja. kunnen er eigenlijk uh, eten? <laughs> uh, ja het ons tras is heel groot uh, ja. we hebben gedeelte weer, maar we he? hebben he? gewoon gedeelte afgeschermd ja. dat je daar lekker kan zitten en ja daar proberen we. daar zijn we nog een beetje zoeken in ja nou. Hoe we dat uh, precies kunnen, uh, ja, we kunnen een hoop aan en dat, uh, ja, dat vinden we ook waar. leuk. Het is een, is een ja, leuke je uitdaging. We kunnen natuurlijk ook schuiven, hè, want je kan ja. het ook ja. uh, ja. als het een, een stuk groter is. Een, uh, ja. een beetje druk van ja. de keuken ja, af. Je, ja. Dus, ja, Daarom, we ja. hebben ja. een vrij groot, uh, ja, dat was Zeker, ja. En ja, daar gingen toch ook altijd mensen zitten. Van, uh, ja, en nu nemen wij dat stukje af. Maar de personeel in planning, ja, dat is altijd moeilijk. Dat blijft een dingetje, Als je echt een topdag hebt, dan moet je natuurlijk.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 de bedden kunnen weer het strand. Uh, ja. Ze zijn en, weer allemaal afgeveegd. Het is alles zand. Het ja, was, was, was schuim, hè? Uh, hoop, hoop schuim. Ja, ja, ja. We, we zijn hadden er het nog goed vanaf gekomen op het terras. Maar de bedden, die, uh, het weer. Het uh, is dus altijd dat had. zand, hè? Altijd dat, zand. Ja, en, dat en, het en het schuim. Ja, het schuim is ergens. Dat gaat echt doeken Het is ook een beetje vettig, hè? Het is ook voor de ramen. Het is ook al schuim, is het. Ja, het daar, daar praten we ah, niet meer over. Bij, dat naam, die die bij, we gehad dat hebben. Hoort hoort bij. Bij. Ja. Ja, en uh, Andrew, uh, vier dagen nu. Ja. Is het, als het goed gaat lopen, willen jullie dan uh, zeven dagen? zeg maar? Nee, we willen het echt uh, vier dus dagen doen. Exclusief houden. Ja, zeg exclusief maar, houden. Ja. En we willen het uh, ja, in het hoogseizoen. Dus deze komende twee ja, ja, Behalve komen als er natuurlijk een partij komt die een feestje heeft op dinsdag. En zegt van wij willen graag die oesteren. Of die Dat is ook mogelijk. Dat bedoel Huren, dat, dat, leuk, dat zou ja. natuurlijk wel ja. heel mooi zijn. Allemaal en dan mogelijk. komt er zo'n dame die dan de oesters ja. voor je openbreekt. Ja. Uh, dat vond ik zo met, leuk. Uh, ja, dat doe ik ja. je doen. Oh. Ja. Leuk. Ja, dat kan. <laughs> nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb uh, bij, in de telecom gewerkt en er waren regelmatig uh, bijeenkomsten ja. zeg maar, met heel veel mensen. Ja. En een van de dingen die dus daar vaak uh, gebeurde was dat er inderdaad is één of twee leuk. mensen stonden met zo'n zo groot ja. zo leren, leren schort ja. Ja. He, en dan ja. een ja. Toen, uh, ja, en dan precies. werden de hoesters opengekraakt. Nou ja, beter dat leuk ja kon niet krijgen inderdaad. Leuk. Dat is al heel bijzonder. Dus, uh. Vind je het leuk, Jeroen? Ik vind het heel erg leuk. Zeker weten. Ja. En je bent daarnaast ook gewoon voor het, voor de, het restaurant en voor Duurlijk, de rest. Als, je, er, altijd, er, als en je, loopt je zeker weten. <laughs> ja hoor. <laughs> je loopt al een tijdje mee, hè? Precies. <laughs> hoe, lang, hoe lang ben jij al bij Plazant? Dit is nu mijn derde seizoen ja. bij Plazant. Ja. ja, maar hij doet ook iets anders, hè? Nog ja, uit ter... ja, ja. het ja. seizoen. Dat ja. weet je, hè? In de winter ben ik... Ja. In de winter ben je ski ja. ja, ja, ja. Wow. ja. De... ja. ja. Oh, je pakt van precies. de beide ja. je het, ja. het, uh, het plezier eruit. Ja. Precies. Ja. Ja. Maar is het dan niet zo dat je als je het hele seizoen gewoon keihard gewerkt hebt op het strand, dat je dan behoefte hebt om in de winter gewoon een beetje te relaxen? Of is skiën relaxen? Ja. Het is, uh, Hij geeft les. Ja, dat wel. Hij geeft ook les. Ja, dat wel. Ik heb een maandje ja, tijd. Ja. Een maandje tussen dat ik vrij heb en dan. Uh, dan kan ik relaxen. Nou ja, ja. ja, de meeste mensen hebben ook maar uh, twee of drie weken uh, vakantie ja, per jaar of vier weken dan. Het is ook weer is, uh, anders natuurlijk. Ja, ja, ja. Juli, ja. ja wij ook. Maar jullie ja. Maar jullie gaan natuurlijk in de winter moeten ja, jullie alles door, weer uh, ja. Ja. We in orde maken in voor de zomer. <laughs> <Ja>, skiën, skiën. <laughs> Dat is goed geregeld. Ja, ja leuk. Nou ja, weet ja. je, ik, ik, ik zou tegen de mensen willen zeggen: van kom vooral even kijken bij jullie en uh, ga uh, zien wat er, uh, wat er aan de ja, hand is. Een is gewoon een keer gewoon langs. Gewoon ja, ja, ja, ja, ja. een ja. ja, uh, ja. ja, keer ja, langs. Proberen, proberen, proberen is gewenst. En dan kan alles langs komen. Ik vond het hartstikke leuk, echt waar. Maar goed, wat ik zeg, ik ben geen graadmeter. Nee, maar goed. Jullie komen eigenlijk elk jaar bij het start van het seizoen altijd langs om weer even te vertellen. Ja, wat jullie gaan doen en de openingsmenu uh, is, wat toch een soort begrip is geworden in, uh, in het dorp en uh, voor, de, voor de dan nog uh, voor ja, Dat is waanzinnig, Ja, dat is waanzinnig, hè? Ja, ja. Leuk. Ja, ik, ja ik, ik moet zeggen jullie, ik, ik, ik zal niet zeggen de, maar jullie zijn wel een van de mooiste tenten van het uh, strand, vind ik. Uh. En ook vanaf de boulevard, want dat D dat vind nou ja. ik eigenlijk wel een dingetje. Bij, bij, als je de boulevard langs loopt, dan... Oh. <coughs> Elke tent heeft zijn eigen charme. Dat moet ik natuurlijk ook zeggen. Maar qua verzorging hè, qua de achterkant zien jullie er wel uh, als een van de... De uitstraling. uitstraling. De uitstraling aan de achterkant nou, is al wel heel, heel erg ja, mooi. Maar, ja. We werken er hard voor. Ja, ja. Dat, is uh, ook dat zo. mag best gezegd worden. Uh, dus iedereen gaat naar de, het zusje van Plazant, uh, Seafood Bar. Het glazen huis. Ja. Ja. Open van donderdag tot en met zondag van vier dan vier uur medisch medisch af en de keuken gaat dicht om 10 uur. Is dat de normale tijd? En eh uh, ja. ja. uh, is Andrew en en Jeroen zijn de baas van het eh. Als iemand ja. nou iets wil dan ja. maken we die altijd wel. Ja, nou ja Zeker. zo is Oké. Okay. Dank u wel. Nou, uh, ik zeg dank voor ja. jullie komst en uh, maak er wat moois van. En uh, we zien elkaar uh, weer uh, bij een volgend uh, wat je wat te melden hebt. Dan kom je gewoon. Oh, en wij gaan uh, Dankjewel. luisteren Dankjewel. naar een muziekje. Dat uh, muziekje dat heeft uh, Gerry Rutte trouwens allemaal uitgezocht. En Casper Beurzen. Goedemorgen Casper. Dat is onze techneut vandaag. En uh, we hadden je nog niet bedankt, namelijk, dus daarom nee, denk dat ik, zal ik nog even zeggen. Uh, en de koffie wordt uh, trouwens geschonken door uh, Gert van Kuik, die ja. uh, heen en weer loopt, uh, links en rechts. En, um, I've got sand in my shoes van de Drifters. Sand in my shoes brings memories of the salty air. to share zitten André Hagenaar ja. en, ik zeg het nog even goed, Pocky Tenga van het Sociaal Wijkteam die uh, wanneer begonnen is? In uh, februari. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Zijn we begonnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Ja. wel? Februari van dit jaar, 2017. Oké. Okay. Zijn we officieel uh, begonnen inderdaad. Ja. ja. En wat was de aanleiding van dit Sociaal Wijkteam? Doe, hoe ontstond dat? Er moet een aanleiding zijn geweest. Kun je daar iets over zeggen? Graag uh, in, in, in welzijnsland uh, zijn er uh, toch wel heel veel instanties werkzaam En uh, het social wijkteam is er voor om mensen te informeren uh, En ja, licht, uh, lichte begeleiding te bieden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 Dus er zijn zijn informatie en advies en lichte ondersteuning. Precies. Ja, Liep men daartegen aan dan? Dat het er te veel ruis uh, uh, ja, was misschien? Uh, in, in, het, in het hele land is dat een uh, ontwikkeling. Dat er sociale bijteams komen. Of zijn. Of zijn. En ook, zijn. Ja. En ook om uh, ja, de hulpverlening dicht bij de mensen tevreden. Uh, uh,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 En in het raadhuis zijn wij dagelijks van uh, tussen 9 en half 1 uh, geopend. En in Noord zijn wij maandagmiddag tussen half twee en drie. En donderdagochtend ook tussen 9 ja. en half 1. Dat ja. Is dat het loket ook geweest, wat het vroeger dat was? Dat is voorheen het loket ja, geweest. Ja. dat noemen we, tegenwoordig, uh, noemen we dat het inloopspreekuur. Oké. Okay. Ja. Ja. En dat heeft ermee te maken dat het loket ook een beetje een verwarrende naam was, want toen kwamen ook bijvoorbeeld, nou wij doen een hoop, maar mensen kwamen ook bij ons om paspoort aan te vragen. Oh, ja. Dat is nou net is wat we niet doen bij wijze van spreken. En ik een... kan me ergens ook wel voorstellen dat zoiets als het loket, dat dat ook... Eh, ja. eh, Verwarrend is misschien. Verwarrend, precies. Ja. Ja. Ja. Het inloopspreker is dan toch wat meer, uh, ja. ja. ja. Dat, daar heb je niet zo snel de associatie mee dat je een paspoort aanvraagt ja. om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Ja. Het overlappen van van de diensten, hè? Dus, dus het aanbieden van allerlei diensten, zeg je, ja. daar zijn mm -hmm. eigenlijk te veel mensen die met uh, eigenlijk hetzelfde bezig zijn, waardoor er dus nou ja, in de basis niet goed terecht komt wat mm -hmm. mensen willen. Ja. Mm -hmm. um, uh, is dat iets wat jullie zelf uh, gesignaleerd hebben of zijn het de diensten die gesignaleerd hebben van hé, hey, ik ben hiermee bezig, maar ik zie dat het team uh, nou, van een ja. bepaalde loket daar ook mee bezig is.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 van Sociale Zaken. Uh -huh. uh, André is van Algemeen Maatschappelijk Werk afkomstig. Ja. Voorheen context en nu ook, En er werkt André nog gedeeltelijk. Uh, ja. En daar is nog een collega van. Ja, Annelies uh, Ja, We hebben een collega die afkomstig is van het RIBW. Ja. Regionale instelling Beschermd Wonen. Uh -huh. uh, iemand van de stichting Mee, cliëntondersteuning. Ja. En de wijkverpleegkundige. Een de de denk ik. Ja, en, en opbouwwerken. He, ook en nog van oh ja, en nog en, en, oh, en, uh, en een ouderadviseur. Oh, ja, de en een ja, ouderadviseur. En op de achtergrond is nog iemand voor ons werkzaam voor, uh, voor schuldhulpverlening. Ja, dat is op okay. Okay. schulddienstverlening, okay. ja. ja. Dus op deze manier, um, ja, wordt er zo. Het is een strechterreed, Het is een strechterreed, eigenlijk. Ja. Alle dingen kunnen in één... Ja, maar dan korte lijntjes wel, denk ik. Ja, het mooie is ook bijvoorbeeld als wij, we hebben ook vaak dat we met... Uh, twee collega's van diverse disciplines om het zo maar te zeggen, op huis in zoek gaan. En dan, uh, wat ik bijvoorbeeld gemerkt heb is, ik, ik Noem maar iets van ja, sociale diensten, wat meer uh, financiële kant kan benaderen en daarmee. Ja. Ja, als, door de juiste vragen, vragen te stellen, uh, denk ik. Nou, dat ook, maar ja. ook vanuit je kennis. Hè. Ja. Ik bedoel, ik zou er op een heel andere manier als maatschappelijk werker ingaan dan mijn collega ja, maar, van ja. sociale zaken. Ja. en Zo kun je toch een groter. Iedereen dus een eigen achtergrond, uh, ja, uh, precies. Op ja, dat? Je een een groter plicht bestrijken, ja. Ja. om het zo maar te zeggen. Ja, ja, dat is zeker mooi. Ja. Ja, een ja. meerwaarde. Ja. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik.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 Dus het scheelt enorm veel tijd. Zeker. En de luisteraars en de burgers kunnen ons ook helpen. Als zij dingen constateren. Als zij zich zorgen maken over een bewoner, een ander bewoner van Zandvoort. Dan kunnen zij ons er ook bij ondersteunen. Misschien wel het bruggetje vormen tussen die persoon waar zij zich zorgen over maken en ons. Nou, dit is wel een hele goede. Want ik kan me herinneren uit mijn actieve tijd dat ik bij een meneer kwam.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 Op zo'n moment, in geval van zorg van een buurvrouw, ik bedoel, ik was nu ja. aan het werk, maar als dat gewoon een ja. buurvrouw is, ja. kun je natuurlijk zeggen: van nou, ik bel uh, het wijkteam. Het, het, ja. wijk ja. ja, het mooie is ook nog eens keertje, voor diegene, die burger waar, waar zich zorgen over gemaakt worden, daar zijn wij ja, vreemden voor, om het zo te zeggen. We hebben nog geen kennis gemaakt, het eerste contact is er nog niet geweest. Maar de buurvrouw, die kent als het goed is degene waar die zich zorgen ja, over maakt, kent die wel. Waar. Dus ja. die, ja. die zou hem hele mooie, als ze dat wil, uh, rol daarin kunnen spelen ja, inderdaad ja, ja dus hoe, hoe, dus, uh... hoe weet hoe kunnen mensen het sociaal wijkteam bereiken eigenlijk <laughs> hoe, hoe is dat uh, is dat bekend nee, joh, waar zo, kun je kunnen, dat... He, die loketten daar kunnen ze dus naar nou, wat ik net uh, zei nee, maar hoe, nee, weten, we, ze ja, ja, hoe ja. weten ze dat ja. hoe weet men dat um, ja. nou ja we proberen inderdaad ook wel uh, nou, je reclame, je al, nou, nou ja we we zitten voor de mensen die internet hebben is het dus www.sociaalwijkteam... wijkteam punt.nl daar Zo kunnen ja. ze natuurlijk naartoe, maar ja. ik denk dat op het moment dat je naar de gemeente toe gaat en je vraagt daarbij een willekeurig loket of bij de balie... van goh, ik zoek Zo het sociale het. wijkteam, dan zeggen ze dan moet u daar zijn ja. en u kunt dan een daar terecht ja. op die tijd. Ja. En dat is geldt dat. ook voor de Vlemingstraat bij uh, het uh, ja, pluspunt. pluspunt. pluspunt. Zo is Als het. je bij pluspunt aan de balie komt, ja, dan sturen, ja. zetten ze ja, dat vanzelf van dan maar uh, want ja. dan is er iemand. En dat geldt ook voor alle meewerkende organisaties natuurlijk. Ja. Want, ja. ja, die hebben ja. mensen bij ons in team zitten en het geldt bijvoorbeeld ook uh, naast ons kantoor in uh, Pluspunt zit bijvoorbeeld zorgbalans. Ja, ja. ja. En, ja. die zitten daar ook. Uh, ja, die daar ook. Maar goed, ja, dat, dat is. Dus, ook door. Ja, dat is fysiek. Mensen kunnen ons ook bij of mailen. inderdaad, hè, op. Uh, en we nee. hebben overleg met diverse instanties. CG ja. zijn we ja. heel nauw, uh, hebben heel nauw overleg. Nee, mee. Precies. Ja, en we delen natuurlijk alleen informatie als cliënten dat goed vinden. Ja. Ja. Dus, zo staat Mag natuurlijk. dat duidelijk? zijn. Ja. Uh, maar we hebben daar heel goed overleg mee. En ja, met eigenlijk met meer instanties, met de wijkagenten. Uh, ja, en als het echt iets is wat, wat, uh, wat zeg maar, gevaarlijk is, ja, is hè, dan, dan wordt er, uh, zeg maar, de juiste instantie uh, wordt er ingeschakeld ja, om dat. daar iets uh, mee te doen. Het telefoonnummer trouwens is uiteraard 023 ja. en dan 57 40 450. Ja. Ja. Ja, makkelijk nummer om te Dank onthouden. Je. 57, dus is altijd het antwoord Dus ik laat het eigenlijk altijd uh, weg. Hij hij ja, ja. Dus 40, 450 en dan gewoon Zandvoort ervoor, dan precies. komt het helemaal ja, goed. En de e-mail ook nog, nog maar misschien? Het e-mail geeft ja, alles ja, maar. maar, dat is sociaalwijkteam.zandvoort.nl Precies, nou, ja, nou, ja. hoe meer, makkelijk is het? Hele mooie kanalen hoe mensen maar, Ja precies, maar er zijn kanalen. natuurlijk best wel veel mensen die toch ja. uh, dat internet, he, dat vinden ze toch een beetje eng, of ze vinden dat uh, nou ja, ja, ze hebben het niet, of ze willen het niet. Ja, dit is wat meer de oudere generatie. De, oude de jongeren die mailen juist met name, en die vinden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 het is ook een beetje piektijden, maar ja. af en toe, maar uh, maximaal binnen twee werkdagen hebben mensen toch wel uh, ja, contact met ja, ons. Ja, ja. ja. ja. Nou, dat is wel heel mooi. En, en loopt het al, al, is het al wat ja, bekend? Zeker. Hebben jullie ja. druk? Ja, zeker druk. Dan werkt het. Dan en dan dan werkt het. Ze dus. Ja, dan werkt het, precies. Ja. Ja. Ja. Is het zo dat uh, dat drukte uh, <coughs> ervoor kan zorgen dat jullie vastlopen in tijd, want want, of, of is het gewoon zo dat het komt bij jullie binnen en je schuift het eigenlijk gelijk een op een door naar degene die ermee aan de slag moet, ja. dus dan, dan stroopt het ook niet op, of wel? Nee, we hebben op dit moment nog geen wachtlijst, als nee. dat is ja, waar je Ja, Die is er op dit moment niet. Nou, laten we hopen dat die er ook niet komt. Maar goed, Kijk, een hoop dingen is ook wel, we zijn nog een vrij jong team, dus een hoop dingen moet je moeten we ook nog uitzoeken uit boek, he, en vorm ja. ja. krijgen. Maar op dit moment is dat nog niet gebeurd. Kunnen inderdaad zijn er ook dingen gebeurt in het zijn er ook bepaalde onderdelen waarvan je nu al kan zeggen van nou daar komen eigenlijk de meeste vragen of informatie aanvragen op binnen Ja, ja. De financiën is wel een heel ja, uh, groot ja. uh, groot ding waar uh, mensen mee worstelen ja ze komen er niet uit je merkt dat ja. de maatschappij erg ingewikkeld is ja. voor heel veel mensen Precies. en leren moeten ze moeten veel invullen mensen moeten heel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 en dan wil je dan open je de post niet meer bijvoorbeeld. Eigenlijk is dat een onderdeel een onderdeel van vaak, hè, want de maatschappij wordt complexer. Je ziet ook wel dat chronotieken bij klanten complexer worden. Dus meestal is het niet zoals wij het dan noemen dat mensen met een enkelvoudig probleem komen. Meestal is het een onderdeel van een heel van groep aan worstelingen of dingen waar mensen mee worstelen. Ja. Ja. Als, als, als, als er schulden thuis zijn, dan uh, heeft het ook invloed op de sfeer thuis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 maar met wat hulp en wat uh, inzicht in het geheel kan die vaak nog, uh, ja, kan de boel nog Verder op orde komen. komen. Ja, ja. Maar als er echt schulden zijn, dan kunnen we bijvoorbeeld doorverwijzen naar de bijstand of de bijzondere bijstand, tegenwoordig participatie, ja. Uh, ja, of naar schuldhulpverlening. Ja. En soms ja. is het nodig dat, dat iemand uh, ja, altijd terzijde wordt gestaan. Precies. Of dat er bijvoorbeeld bewindvoering komt. Oh, ja, ja, het ja. Ja. Maar goed, dat is pas in latere instantie. Ja, het is belangrijk ja. dat ze jullie vinden. Dat ja, is eigenlijk waar het om gaat. Belangrijk. Ik ga het nog even is, is, zeggen, want we ja. moeten ja, zo afsluiten. Ik nog heel even, mag dat? Wij kunnen... Geen geld bieden, nee. wij kunnen geen nee, huisvesting bieden, ja. maar we kunnen wel ja. meedenken met ja, de precies. Man. Dat is dat belangrijk is om te lang zeggen lang inderdaad. Zeker, want ja. okay. daar komen mensen ook met die hoop ja, bij ja. ons. Goed, sociaal wijkteam Zandvoort, nog één keer het e-mailadres sociaalwijkteam.zandvoort.nl De website www.sociaal.punt.sociaalwijkteamzandvoort.nl en het telefoonnummer 023 57 40 helemaal correct ik zeg kijk hartstikke bedankt jullie voor jullie wel. komst. alweer ja, een uh, goed weekend en gasper en jullie ook wij uh, horen wel een muziekje van hem nu dat is uh, borderline van christenburg kijk ja, van de muziek, want dat heb je leuk gedaan. Goed, bij ons, Gert Tone. Goedemorgen Gert. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. En wat fijn dat je wil komen praten over uh, het Zandsculpturenfestival Hollandse Meesters. Brand los. Ja. Ja. Het, is, het, is, het is het festival, ja. ja. Alweer. Alweer, ja. Dus, uh, en, ja, maar en blijf, het mooie is dat dit zo lang blijft, blijft doorgaan. Het blijft ja. zo lang staan. De mensen kunnen er zo verschrikkelijk lang ja, van genieten. Wel tot november he? zelfs ja, toch, eh, vorig jaar. Ja. Nou, we hebben het, het, de eerste keer hebben ze gestaan tot en met maart. Maar toen was het ook echt wel... Uh... Het was echt ja. wel klaar. Ja. Maar uh, het had net iets eerder weg moeten. Maar... Het jaar erop bedoel je nog, een heel jaar bijna zo wat. Ja, ja, nee, maar toen was het wat later. Toen zaten we in augustus. De eerste keer zaten we in augustus. En oh ja, toen is het is later, later jaar, begonnen. Het, uh, later want het staat nu natuurlijk ook lang, maar het staat ja. een hele zomer lang. Dus, uh, ja. nee, maar het is, het is uh, dit jaar echt een heel bijzonder uh, festival, want Hollandse meesten zei het al. Maar, uh,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 Want dat is niet het enige. En de jury, dat is wel wel leuk uh, om te weten, is, bestaat uit uh, Marcel Westerdiep van, uh, van Escher. Mm -hmm. Martijn Bos van het Rembrandthuis. Uh, Birgit Boelens van Dermitage. De Zo, uh, Jean is Van niks, het he? Haagse Haags gemeentemuseum. En, uh, en ik... nou, dan is toch niet een uh, nee, een aantal zolderlijsten ja. die, nee, nee, nee ja, dus, dus, dus, dat is heel erg mooi. En, nou, dit weekend gaan uh, gaan de, gaan ze beginnen? De Bouwers die gaan uh, die gaan aan uh, aan de slag. Dus... Ja, maandag, hè? Maandag wordt maandag. het zand gestort, ja. tenminste nee, nee, nee, gestoord. Tenminste, het zand is al gestort. Ja, dus het, is oh, al het zand is al gestort, Roodt. Ik heb ook al. Ja, ja, maar bij het, bij het museum daar uh, staat al uh, een hele grote berg staat. Er. Is het op dezelfde plek allemaal uh, weer? Uh... Uh, het is ja, uh, Badhuisplein, uh, Raadhuisplein en uh, bij het museum. Mm -hmm. En die doen ook mee aan de, aan de, aan de wedstrijd, aan het Europese kampioenschap. En er staat één extra sculptuur, komt er bij, uh, bij het station. Uh, en dat is buiten mededeling, maar die wordt daar neergezet in verband met de opening. Van het station. Ik vond, uh, ja, ja, ja, ja. dus dat is een uh, daar komt een heel specifiek uh, komt er bij die unicum nog wat te staan daarbij die uh, De rotonde. rotonde? ja dat ja. weet ik eigenlijk niet omdat nu die schelpen daar definitief staan oh, ja. weet ik niet of daar nou een sculptuur komt daar heb ik ook uh, dat heb ik in ieder geval niet mee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 we hebben natuurlijk geen Rembrandt daar hangen of zo. Daar, daar, dat is eigenlijk een soort van bezoekerscentrum. En we hebben een digitale expositie. Uh, je kunt daar naar een mooi plaatje kijken. We hebben een foto-expositie. Uh, er staan uh, werken van Kees uh, Foucault, van, uh, van uh, oh, Melena Sherps, van Kitty uh -huh. Warnawa. Uh -huh. uh, en we hebben ook een, een, een nieuwe Hollandse meester. Ik ken hem nog. Niet, maar uh, ik heb wel gehoord van uh, onze sturende kracht achter dit hele project, want dat is hele Janssen, ja. en ik vind toch, die, die moet die Egaars wel krijgen, want die, uh, die werkt zich te pletter eraan, maar dat is, uh, is uh, Daan. dat is echt een, een, een, een hedendaagse Hollandse meester,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 Uh, de beeldenroute van Zandvoort. Want Zandvoort heeft heel veel, veel beelden, beelden staan ja, in de openbare ja, ruimte. Ja, ja, ja, ja. En uh, onder andere van degene die ik net noemde. Kitty, ja. uh, Marlene, Marlene ook, uh, uh, ja. Kees Verkade, maar ook Nel Klaassen. Mm -hmm. En zo hebben we nog veel meer werken staan. Nou, er komt dus een, uh, een hele mooie route. Dan is er aandacht voor... Uh, 10 bij 10 artist, dus een galerie in Amsterdam En die maken dus echt schilderijs Van 10 bij 10 centimeter Oké, okay. Hele kleine mooie ja? schilderijtjes ja? Ja. Uh, Kees Verkader exposeert in het traphuis. En Om uh, Om 5 uur Dan gaan we openen en tien over 5 20 over 5, dan gaan we bekend maken wie het Europese kampioenschap gewonnen heeft het is een uh, ja, het, is, het is echt een, een, een, een samensmelting van uh, samenwerking van, van, van, van musea ja, leuk. het Zandvoortsmuseum ja, het is natuurlijk toch heel leuk als ik die musea die ik net noemde, hè, de Hermitage, het Amsterdam Museum Escher in het Paleis het ja, nou, zeker. Heel ja, en, uh, ja, en dan die combinatie met, uh, met, met, met het Zandvoortsmuseum nou, dat betekent nogal dat we een, een best slag best, hebben. Dat denk ik ook. Ja. Nee, en, en de artiesten die dit uh, gaan maken, waar komen die allemaal vandaan? En, uh... Oh, ja die namen heb ik die namen heb ik oh. zijn het dezelfde of elk jaar Nee, ze zijn niet elkaar. Nee, ik had ze. Ik had ze, ik ben vergeten mee te nemen. Mm -hmm. Maar ze komen uit, uit all ja, over the world. All over, all over, all over, all over Europe. Oh, nee, het is een Europees, is Europees, is Europees, is Europees. Europees. Europees. ja okay. Ik weet dat degene die, die de, op stationsplein staat, die komt uit Oekraïne weet ik. Nou, mm -hmm. Nederland is erbij natuurlijk, Engeland ja, ja. zit erbij. Ja. Polen uh, is ook vaak altijd wel vertegenwoordigd. Ja, nou, maar ik weet het echt nee, Dat lijstje ben ik vergeten mee te nemen. Maar we gaan het zien. Dus dat nou, komt dat nog wel een keer. Dat is, ja, dat is niet ja. En bovendien kunnen ze het ergens vinden. Hè? Is er een, een, een webadres of is er een plek waar men kan zien wie uh, de ja, ja, dit, sculptuurmakers uh, zijn? Je had, had volgens mij ook al die, die mooie afbeelding. Of had je die niet? Er was toch een boekje? Ja, dat, niet? Dat, dat is ja. een boekje. Ja, ja, ja, dit, ja. dit is, dit is ja. een boekje. Ja. Dit zijn posters. Ja, dat is trouwens wat wij laten zien. Nu is het uh, artikel wat in de Zand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 dingen ja, weet we ja, mee circusen ja, en dat soort ja, zaken worden ja, ja, aangekondigd. Daar ja, ja. worden ze dan tijdelijk zo neergezet. En later, en gaan water worden die uh, wordt daar ook een route van gemaakt ja. uh, over de Boulevard. De, overigens, Eppe uh, de Haan, die heb ik even stiekem opgezocht ja. uh, op internet. Hij maakt dus ook heel veel sculpturen. Ja, ja. Dat is zijn en daar ja. hebben we daar daar staat ja, ja, dat Ja, daar zei ik het. Dus die in onyx, marmer en brons en die staan in, in het museum. museum. Ja. ja, dat is wel bijzonder, want hij ja. maakt hele mooie dingen. Dat ja. kan ik zeker uh, zeggen een programma, uh, Gert, wat er uh, ja, allemaal gaat uh, Ja, dit is, ja, dit is, echt wel dit is heel door. bijzonder. Ja, ja. ja, ja want die, die, er wordt nu... Kijk, tot nu toe maar, was de zandscultuur, die hadden een thema. Ja. En uh, dat werd uitgebeeld en er bleef erbij. Ja. Maar nu krijg je dat... Nou ja, je krijgt dadelijk een, een Rembrandt in, uh, in zand te zien. En dan ah. hebben we natuurlijk nog uh, als grote bijzonderheid dat er, dat is pas in juli, dan wordt een van die, uh, van die, van die zandsculpturen, die wordt ook verbeeld in street art. Ah. Oh.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 Frans Hals, Jacob van Ruizdaal, Gerard Douw, die heb ik genoemd. Ja. Uh, en Paulus Potter. Dus oh, het en dat komt allemaal uit Petersburg. Dat komt allemaal uit petersburg Ja, ja. ja. Zo. ja. En, dat, uh, en dat is natuurlijk uh, dat is heel uniek. En de uh, hey, Amsterdam verwacht zelf ja. eigenlijk dat het ook echt eenmalig is. Ja. Want men haalt, ja, die dingen die zijn ooit aangekocht en die zijn eigenlijk nooit meer de grens overgegaan. Nee, nee, nee. Dus dat is, is fantastisch. De nou, als je dat wil zien dan ja moet je dan, dan, moet je, dan, je, dan moet je erbij zijn nee ik kan dat me maak dat niet meer mee nee. Nee. leuk ja ja, nee. ja. Nee. Nee. Nou ja dus, dus dus het is het is weer feest in zandvoort nou absoluut en dat uh, ja dat doet ons zandvoortzaak natuurlijk ook goed hè? ja, ja zeker het kleine zandvoort hè? ja uh, nog even over uh, vorig jaar, want uh, wat, wat was het thema vorig jaar? Kunnen we dat nog even helpen ja, dat weet herinneren? Ik, ook niet ik weet, ik weet. Uh, want ik, ik weet dat er. Uh, ik dacht dit jaar, dus was was van... Holen, met, ja, met, met, er was iets met, met meesters. Met schilderijen ook volgens. Het was volgens mij ook iets met schilderijen. Niet? nee. nee. nee. het was wel een. weet het niet aan mijn hoofd. Nee, weet het niet. Sorry. Oké. Maar goed, het is toch uh, wel weer interessant om te zien dat mensen daar toch weer zoiets moois van kunnen maken en dat het inderdaad ook heel leuk lang dat, blijft. Dat leuk dat zulke grote musea er ook aan willen ja, meewerken. Ja, is dat, is, dat is fantastisch. fantastisch hè? Ja. dat is de kracht van Hilly. Ja, want Hilly is natuurlijk ja. wel degene ja. ja, ja, ja. die, die zeker. contacten heeft ook. En dat onderhoudt. En dan nog een toetje. <laughs> nog een toetje. Ja, ja, ja. Tijdens het British nou ja. Race Festival. Ja, het British Race Festival. Dan worden de sculpturen uitgelicht in de Engelse kleuren. Ja. En tijdens Game in de regenboogkleuren. Kijk, kijk. En dus wordt dat uitgelicht. En daarna eh, krijgen we een, de uitlichting en dan krijg je een wisselende belichting. Dus. Maar het is, het is fantastisch om dat s'avonds dan ook te bekijken. Ja. ja. Een, een feerieke sfeer. Ja, leuk, ja. leuk. Nou, wij verheugen ons ja, op, is een, uh, op het, uh, het zien van uh, het aan het werk zien van de mensen die het gaan ja. maken want ik vind ja, dat het altijd ja, heel, dat, ja, heel dat, nou, leuk. dat is ook dat is ook leuk ja, dat ja, ja moet je, nee, dat dan moet je nee moeten moet we dan inderdaad de mensen voor oproepen natuurlijk ga kijken bij die artikelen kijken, want het is zo mooi om te zien hoe ze dat doen met kleine schipjes en met dingetjes en dat minutieuze werken en dat dan weer prepareren en dat is heel bijzonder ieder zijn vak zeg ik altijd wel is de enige het schilderen wat ik doe is uh, mezelf altijd, s ochtends. Uh, <laughs> Ik ben en en bij, ook en bij. En bij, uh, bij, uh, uh, bij uh, Marjan Rebel, natuurlijk. Uh, <laughs> bij de, de lessen bij Marjan Rebel, wat altijd. Wij blijven bij mijn huis. De ja. De ja. De is ook goed. Is ja. is ook goed. <laughs> nou, uh, bedankt, Gert, voor Gert. je komst ja. Ja. en voor je uitleg. En uh, ja. we zien bij elkaar bij het museum en bij alles wat er te zien is. En we gaan eruit met een lied van Simon Carfunkel, Homeward Bounds. En dan hebben we daarna het nieuws en dan zijn we weer terug in het volgende uur tot straks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 back to me in shades of mediocrity like emptiness and harmony i need someone to come for me